Tweede half uur, oh, tweede uur, uh, gaan we praten, zoals gezegd, mogelijk voor het laatst over de, het faunabeheersplan van de damherten. Carl. Karel is ondertussen aangeschoven. Goeie en de goeie, Don, Richard, Betty. Ja, <laughs> ja. en Betty. Uh, en met Hans Rijmers gaan we praten over uh, zijn plannen voor het uh, Jazz uh, Zondag in. Uh, in de krocht. Hij is ondertussen zit hij aan de koffie, dus zich helemaal aan het voorbereiden. Richard, wat zullen we doen? Een, een stukje muziek draaien wat we ja. net, niet, net niet konden draaien? Ja, niet? precies. Lijkt me prima. Uh, we gaan nu luisteren naar Coco Jumbo, een ace of Base.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 Zegt daarnet uh, aangeschoven is uh, Carl Simons om uh, nog eens te praten over het fauna beheersplan. Uh, eerst eventjes, uh, je liet een interessante kaart zien van uh, Nederland. Maar even, even uh, voor de mensen die toch misschien net gisteren in de Zandvoort zijn komen wonen, wie is Carl Simons? Want mensen hebben daar toch misschien nog niet helemaal een beeld van. Dat vind ik een hele goede, ja. dat vind hem heel goed. Carl, wie ben jij? <laughs> nou, ik draai uh, sinds 2002 in de gemeentepolitiek mee. Ik uh, ben raadslid van de OPZ uh, sinds 2002. Dus oudere ik zit nu in mijn derde termijn. Ja, dat is um, de ouderpartij antwoord, hè? OPZ. zijn ja. antwoord, OPZ. Ja, wij gebruiken zelf eigenlijk de OPZ. Want dat vinden we leuker dan dat we ja. ouderen <laughs> genoemd worden. Ja. Uh, wij hopen dus een bijdrage te kunnen leveren dus in die oudere politiek En uh, onze kennis die we dan vergaard hebben. Dus omdat we, de meeste van ons, die zijn de 50 wel uh, gepasseerd. Uh, de kennis die we vergaard hebben, dus ter beschikking te stellen van het goed voor in ieder geval ouderen. Er komen er steeds meer. De, de, de, de babyboom uh, van uh, ja. de Tweede Wereldoorlog die komt er ook aan. Die, daar zitten we eigenlijk al een Zijn allemaal tegen in. de 60 hè, nu? Dus uh, dat zijn veel mensen die boven de 50 zijn. Ja. En uh, nou, daar moet op een speciale manier voor gezorgd worden. Anders dan hadden we geen oudere partij nodig. Uh, het is zelfs landelijk zo dat we in veel provincies oudere partijen hebben of daarbij aangesloten. En vanuit die provincie leveren we dus ook een Eerste Kamerzetel van de oudere partijen. Hm. Dat weten de meesten niet, maar dat is wel zo. In de provincieverkiezingen. Bedoelt, bedoelt dat er in de Eerste Kamer nu ook een oudere partij uh, senaat senaatzetel uh, staat? Ik draait al uh, twee of drie termijnen mee. Okay. De oudere partij hoe hoe heet de die partij? Uh, onafhankelijke uh, uh, OSF. ...onafhankelijke seniorenpartij. Oké, okay, ja, dan kijk, dat is, vaker, is een hele andere naam. Vaak een sleutelfunctie in... Uh, ...bij stemmen, bijvoorbeeld. Bij ja, ja, klopt. klopt. Hmm. En in de provinciale verkiezingen... ...daar draaien wij ook weer mee. Uh, als oudere partij Noord-Holland dan... In dit, uh, ...in dit geval. En een van onze mensen... ...nou eigenlijk twee uit Zandvoort staan op de lijst. Eentje op nummer twee, dat is Bruno Bouber. En ik sta op nummer vijftien... ...want ik wilde wel de lijst steunen... ...maar niet verkiesbaar stellen, dus hmm. ik sta op nummer vijftien. Dus twee mensen uit Zandvoort doen ook mee aan de provinciale verkiezingen. Gaan we in Noord-Holland ook de 50-plus partij van Jan Nagel uh, zien? Uh, ik denk het wel. Ik weet niet of hij zich heeft aangemeld. Dat zal, in, dat zal intussen wel zo zijn. Ik heb de lijst er nog niet gezien. Maar ik denk het wel. Okay. Ja. Hebben jullie daar contact mee? Uh, nee. Toch een in hetzelfde ja, terrein ja, in het is eigenlijk allemaal dubbele. Het vervelende is vaak met politieke partijen dat, dat men onderling veel te machtsbewust is en dan uh, iets belangrijks wil doen of om het geld bijvoorbeeld hè? dus uh, in, uh, hier in Zandvoort als een kleine gemeente wordt er niet zoveel betaald maar als je bijvoorbeeld in Haarlem zit uh, in Zandvoort, om even een balans te trekken in Zandvoort krijg je als raadslid 500 euro per maand maar in Haarlem krijg je 1500 Kijk. euro per maand dus dan is het interessant voor de mensen om dat werk te doen en uh, sommigen gaan voor het geld sommigen gaan uit, uh, uit liefde voor iets te doen voor zijn medemensen, dat is heel uh, wisselend. Ja, ja rijk worden niet van. Ik heb, uh, in Zandvoort, in ieder geval niet. Nee. Ik heb eens in de nee. politiek gezeten in meer. Nou, ja. ik werd helemaal gek. Ik geloof ook ik al 30 uur uh, werk had. Ja. En uh, ik had gewoon nog een baan naast. Dat is gewoon niet op te brengen. Joh. Je moet volgens mij echt gewoon gepensioneerd zijn of op of, of, ja. binnen zijn of wat dan ook. Wil je ik goed ben dus je, je functie en dan heb je uh, ook ja. de tijd ervoor. Dan heb je dus de kennis uit het verleden om te zeggen, nou, je kunt die stukken goed doornemen en een mening formuleren. dus... Dat is dan, daar maak je er in ieder geval nuttig mee voor de samenleving. Ja, en dat is, is leuk. Ja. Want je draait nog mee. He, want ik ben van bouwjaar 39, dus ik draai intussen al een, een paar jaar mee. En dan doe je toch nog nuttige dingen. En dat is leuk. Ja, Tenminste, me, dat vind me, ik maakt mij ook, ja. Ja. Ja. ja, Zullen we eens naar de herten, Don? Ja, van de politiek het, naar de nee, het herten. Is het een hobby, Carl? Uh, of een interessegebied? Natuur en natuurbeheer? Uh, natuur zeker, ja. Ik heb dus daarom ook deze kalender meegenomen. Daar wilde jij net al aan refereren, ja, Don. Ja, ja. De, van de nationale parken. Uh, het leuke namelijk is dat je ziet hoeveel er zijn. Sommige die ken je niet van naam. Ik tenminste nee. niet, voordat ik dan uh, deze, dit overzicht heb uh, gezien. Maar daar vindt allemaal faunabeheer plaats. En dat is de reden dat ik hem even heb meegenomen. Want dat was het onderwerp van gesprek. En uh, hier is dat omdat... De waterleiding waterleidingduinen is geen nationaal park. Dat valt niet onder deze stichting althans. Dat wordt beheerd dus door de gemeente Amsterdam. En die, die hebben uh, al jaren is dat een strijd van... Moet er nou jacht gepleegd worden of niet? Nou, onze mening en mijn mening is daar heel duidelijk in. Ja, natuurlijk moet je dat doen. Want als je de verantwoording hebt over een gebied wat omsloten is... en die populatie van dieren... In dit geval herten wordt veel te groot. Ja, dan moet je er iets aan doen. Dan kun je wel zeggen, ja, we doen onze ogen dicht. En het, het zal wel zeer een natuurlijke weg gaan. Maar er zijn roedels. En daar komen de nieuwe mannetjes. En die moeten hun eigen territorium hebben. Dus die breken uit. Het gebied is, er zitten op het ogenblik zoveel herten daar. Dat ze uitbreken. En eh, dan moet er eigenlijk het enige wat je dan kan doen. ja, je, Er wordt wel gepraat over... Een aantal methodes van onvruchtbaar maken of andere dingen regelen? Nou, dat kan dus niet, dat werkt niet goed, dat is onderzocht. Het enige wat dan ook in alle andere uh, gebieden uh, gebeurt waar dat probleem is, bijvoorbeeld op de hoge vele, dan heb je jachtbeheer. Oftewel, je beheert de fauna. Is de Amsterdam Zwaatlijn daar de enige plek waar uh, geen jachtbeheer is? Uh, in bij mijn weten wel ik, weet, ik zou het niet bij 100% zekerheid durven zeggen maar bij mijn weten wel mm -hmm. omdat het uh, ja, niet onder die stichting Nationale Parken valt Men, ja, het is eigenlijk onder de gemeente Amsterdam en die hebben daar een mening over geformeerd uh, ja, ik weet eigenlijk niet wat nou de achtergrond is om dat niet te doen want bij dieren die in een afgezette omgeving uh, leven, het is niet helemaal afgezet, want via de duinen kunnen ze natuurlijk nog naar verschillende kanten wegkomen uh, dan, dan leven die beesten dus in, in, een, in een, ja, een park van zoveel honderd uh, hectare. En die zitten, als die populatie gaat groeien, die, die, worden natuurlijk, die gaan steeds zoeken en die gaan uh, uitbreken. En uh, ik denk niet dat het goed is voor hun eigen gezondheid ook. Want je krijgt natuurlijk, uh, uh, je hebt een grote kans op, op, op ziektes. Ja. Ze nemen... Ze nemen uh, vooral als je natuurlijk een hele grote inteelt gaat, gaat krijgen... dan is dat niet, niet uh, uh, goed voor een populatie. Daarom is er jachtbeheer. En uh, als je dat beheert en uh, selectief jaagt... en de goede uh, objecten uit, uh, uitkiest... of hele oude of uh, jongen die, die, die teveel, uh, zich te veel een gebied willen verwerven... Nou, dan ben je daar in ieder geval mee bezig. Daar is ook, uh, daar zijn de jachten op gezien. Dus daarom is dat natuurlijk uh, op die manier uh, uh, ontwikkeld in Nederland. Want het is natuurlijk maar een klein land. En met een aantal parken. En daar moet je beheerplegen. Nou Carl, het is, uh, zijn veel woorden. Uh, ik denk dat we het even moeten dus, laten zakken. Dat is een standpunt. Uh, wat, ik ik ja. hou niet ja, ja. zo meteen, maar ja, we gaan even naar muziek. Even, naar muziek, ja, we even we, uh, onderbreken met de muziek. Over een ja. wat breder maatschappelijk perspectief. Ja, ja. Over de kosten van het een en ander. Oké. Okay. We gaan nu uh, luisteren naar Shirley and Company en shame, shame, shame. Lekker nummer hè? Lekker nummer. Ja. Carl, uh, ja, we hadden het net even over uh, ziektes en al dat soort dingen. Meer. Ja. Uh, jij bent ook niet voor Oostvaardersplas uh, uh, beelden natuurlijk. Nee, nee, nee, nee duidelijk en niet. Daarom je... moet je het ook goed beheren. Hè, ja. Want uh, een van de belangrijke punten, dat zaten we net nog even uit te wisselen toen de muziek uh, bezig was: uh, er zijn geen natuurlijke vijanden meer. He, als hier wolven waren, ja, dan zou er iets anders, dan zou die herten ook veel schuwer zijn. He, nu hebben ze geen natuurlijke vele, dus ze lopen overal heel rustig. Als je ze ook ziet, dan zijn ze helemaal niet bang voor ons. Ja, was, en dat is niet natuurlijk, want normaal zijn ze schuw. Dat ja. ja, was een van de suggesties om ook wolven los te laten. Maar, maar dan nou moet je ja, weer een hekje zetten kijk, tegen de wolf. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ze schijnen <laughs> geen mensen aan te vallen. Ja. Heb ik begrepen. Nou, je ja, honden, katten en konijntjes. Ik uh, heb eens een liedje gehoord van dokter Anders Peder. Was het toch niet ja, maar, zo? Hoor. <laughs> ja. Maar dat, die waren, dat was in Rusland. Die waren de vodka. Ja. <laughs> hier, troika ja. daar. Ja. Ja. Carl, een heel ander verhaal. En daar praat ik wel eens met mensen over. En er komen ook mensen daar uh, naar mij toe. Ja, die, die zeggen van... Ja, dat hele beheer van deze beesten. Als je dat uh, zou doen zoals het voorgesteld is... gaat waanzinnig veel geld kosten. Je moet denken aan drie ecoducten over Zandvoortselaan, Spoorlaan en Zeeweg. Ja, ja, ja, Alle hekken ja, ja, ja. van over Veen tot aan de kustlijn en langs de wegen en dergelijke. Uh, knappe koppen hebben uitgerekend dat dat bijna zo'n 60 miljoen zou gaan kosten. Mm -hmm. Als je al die soort dingen doet, hè. Om om maar de beesten de ruimte te geven in plaats van te beheren het aantal. Nou, uh, het, dat is zo. Maar ik heb ik daar ja, ja. nog een vraag aan vast. Is. Dat is een lange inleiding. Ja. Ja, in, in tijden dat we niet zoveel geld hebben. De provincie, niet de gemeentes niet. Uh, mensen in de verzorging. Misschien niet de verzorging krijgen die ze eigenlijk zouden moeten. Ja. Denk even aan een twaalf uur sluier en, en dat soort <laughs> dingen meer. Ja, ja. Uh, is het dan niet eigenlijk een, een, een gek iets dat je voor minder geld... Dit relatief onbelangrijke probleem kunt beheersen en de mensen kunt geven, het geld in ieder geval aan mensen besteden, die dan meer zorg krijgen. Ja. Dat, dat zijn zo van die vergelijkingen Tuurlijk, die je dus, in de, maken. de samenleving hoort. Die zegt, ja, zo gauw dat echt aan de, aan de orde is dat je daarop zou moeten bezuinigen, nou, dan, dan moet je keuzes maken. Dat gebeurt. Bepaalde dingen moet je dan uh, niet doen. Nu zitten we bijvoorbeeld, een heel recent probleem is... Uh, de, de huishoudelijke organisatie Viva, die dus ook ja. gelukkig niet in ons gedeelte van, van Keddebeland... maar dus uh, ten noorden, van Poort, of, of uh, naar Heemskerk en, en, en Kastricum uh, toe. Dat gedeelte daar, wat hij de zorg heeft, dat uh, die kunnen, uh, het niet meer kunnen doen voor het geld waarvoor ze afspraken hebben gemaakt. Ook een hele slechte, natuurlijk, want juist is er in de onderhandelingen geschreven naar een, een punt van laten we dat redelijk houden en niet uit. Kan, want dat gaat de kosten van. En dan kunnen ze het niet leveren. Maar daar zijn, wat zonder er in het krantenbriet? iets van vijf of zeshonderd mensen die eruit moeten. Dus dat is een hele kwalijke zaak. En als je dan praat over geld, en waar besteed je dat geld aan, Don? Want dat was jouw vraag. Dan zeg ik, ja, dan moet je keuzes maken. En of dit dan een primaire keuze is, dat betwijfel ik. Uh, dat, niet, uh, je... dat, dat, dat is dan weer wat anders. Maar dit is het, het ecoduct. Dat, daar financieert Zandvoort bijvoorbeeld niets aan. Nee. Maar het wordt wel gefinancierd. Ja. Uit Europese subsidie, uit de provincie. Het enige wat uh, Rijnland, uh, uh, het enige wat, wat Zandvoort doet, dat is mankracht leveren. Hè? Dus de, de, de tekenuren voor, voor bepaalde zaken die dus uh, ja. op ruimtelijke ordening uh, geregeld ja. moeten worden. Maar dat is hetgeen wat Zandvoort doet. Zandvoort besteedt er geen geld aan. Maar, wij, maar het, het gaat wel straks verder, en daar heb jij gelijk aan. Want je kunt niet blijven bij één ecoduct. Want als je de, de Zandvoortselaan overgestoken bent... dan krijg je als tweede het spoor en als derde de zeeweg. Ja. Uiteraard. Met de hekken. Ja, ja, ja. Dus uh, het probleem is uh, nog groter. Ja. Maar en, het is een uh, wat maatschappelijk probleem. Ja, zeg, klopt. Waar gaan we ons geld uitgeven? Ja. En uh, als je op een goedkopere manier dit kunt beheren en regelen... Mm -hmm. dan hebben we geld over voor een ander maatschappelijk probleem. Dat ja. Dat je dat doet. Nou... Ja. ...om mij heen hoor ik dat soort discussies ook. Ja, nou terecht. Als je keuze moet maken... ...dan, uh, ja, dan moeten we de... De, de, ja, ...de eerste levensbehoefte... ...laten we dat maar zeggen... ...van, van de dingen die je moet doen ja. met, met elkaar... ...daar moet je dan voor kiezen. Voor die eerste levensbehoefte. En of dat nou faunabeheer is... Uh, of dat uh, toerisme is, of dat uh, zorg voor je eigen mensen is, nou ja, dan, dan lijkt me die keuze erg duidelijk als het geld erg schuis wordt. Ik heb nog een uh, andere vraag. Daar hadden we het ook even net uh, ja. tijdens de muziek over. Uh, ik hoor een, uh, of ik lees in alle stukken van de, van de krant dat de Amsterdamse Waatleinduinen een open gebied moet blijven. Mm -hmm. Ik heb zelf nooit begrepen waarom. Het, het staat ook nergens. Niemand heeft dat kunnen uitleggen. Weet jij uh, waarom dat is? Uh, het is zo dat als je uh, gebieden volledig uh, ommuurt of met hekken omhekt. voorziet. Omhekt. Dit is <laughs> ja. uh, dus iets anders dan, dan gehackt. Hè, dat er gehackt <laughs> <laughs> ja. Maar als je dat dus volledig van hekken voorziet, is het een afgesloten gebied. En dan heb je daar uh, een andere zorg over, andere verplichtingen. En als er dan dieren uit ontsnappen, dan heb je daar dus de consequenties van te dragen. Nu niet. Ja, dus het is tweeledig. Het is ook, uh, je hebt uh, ontlopen, het ontlopen van bepaalde zorg en financiële nazorg. Ja, dus binnen het gebied uh, ontlopen van zorg, ja. uh, omdat je het niet geheel om, omhekt. Ja. En buiten het gebied, omdat je dan geen uh, claims kan krijgen als bijvoorbeeld een hert je, je woonkamer rustig binnenwandelt ja, ja, ja, ja, ja, ja. en 22.000 euro schade nee, aanricht. Dat. dat stond Echt gisteren goed. in de krant. Ja, ja. Ik denk, ja, ja. Nou, of je gisteren, het moet toch niet, zat er maar een hert. Nou, als, er, als, er, als er een hert plotseling voor je wielen opduikt, nou, ten eerste is je beeld. wild. En ten tweede is, kan de schade enorm zijn. Hè? Ja. Dus, uh, ja, nee, ja. Uh, ik denk ook dat dat een punt is wat nu uh, de provincie is er ook uh, duidelijk mee bezig. Eigenlijk heeft de provincie gezegd, niet zo duidelijk met woorden, maar daar komt het uh, als, als tussenzin toch wel op neer. Als Amsterdam het nu niet regelt, dan zorgen wij dat het voor Amsterdam geregeld is. Maar nou ken ik Amsterdam een beetje als een hele eigenwijze stad. Ja, klopt. Uh, waar zelfs de, de overheid in Den Haag nog wel eens moeite mee heeft. Ja. Uh, in hoeverre zullen ze hun oortjes laten hangen naar dit uh, beleid? Eh... Uh... Ik denk wel dat dat als dat... In, nou, men is ook wel overtuigd dat, dat er iets moet gebeuren. En dat er met hekken meer gewerkt moet worden dan nu. En hoger. Want uh, er zijn meestal bij die er dus zo over springen op de hoogte waarop het uh, nu is. En ja, je bedoelt, heb, heb je het dan over de nieuwe hekken? Of, uh, of nee, over de oude de, hekken? De, de, de oude. De oude hekken, De, ja, de ja, nieuwe okay. hekken zijn hoger en, ja, en uh, daar wordt al uh, rekening mee gehouden. Ja. Maar uh, ja, uh, uh, als je zegt, wat denk je dat Amsterdam zal gaan doen? Ik denk dat zij mee zullen werken. En ik denk dat ze dat in goed overleg zullen doen... want ik heb de, uh, dat, uh, ik heb de idee dat als de provincie dat wil... kunnen ze dat afdwingen met bestuursdwang. En dat is een hele slechte maatregel. Gemeentelijk heb je dat ook, bestuursdwang... Uh, als dat van de provincie af moet komen. Dan is dat een hele slechte zaak. Maar het zou wel gebeuren. Het zou wel kunnen gebeuren. Ja, dat geeft ook wel een beetje de relatie dan weer. Hè? Dus ja, dat Komt jaren nou, Dan heb je dat niet met elkaar kunnen bereiken. Nee, en dat is op zichzelf natuurlijk ja. een, een hele slechte zaak. Ja, en ja, de toon van het uh, gedeputeerde bond is wel te merken dat hij dat wel uh, van plan is. Ja, daarom vertel ik dat, ook. dat is er ook. Hij wil het echt nu doorzetten dat er een oplossing komt. Ja. Want het kan niet zo door blijven gaan. Want... Het is. Naar alle kanten toe, dus naar de kanten van Zuid-Holland... de hele omringing van het van Amsterdamse waterleidinggebied... is naar alle kanten toe gevaarlijk, omdat het beesten eroverheen kunnen... en langs de zeekant eromheen kunnen. Maar dat kan ook politiek gekletter zijn natuurlijk. Want vaak beginnen mensen stevige stelling te nemen. Ik, ik zeg niet ik, weet niet, ik weet het niet, maar het is altijd maar de vraag... of het inderdaad de soep echt zo heet wordt gegeten. daar moet je altijd even afwachten. Maar daar, in die richting gaat het wel uit. En ik vond een, een pentekening wel leuk... Mijn naam is Bond. Jaap Bond. Die vond, die vond ik wel erg leuk. Ja. We gaan weer even naar muziek. Ja. Uh, Carl, heel erg bedankt voor dat je, uh, jullie standpunt van de oudere partij Zandvoort. Laten we het even heel helder zeggen dat ja. het jullie standpunt was. Er zijn ja, weer andere partijen die andere standpunten uh, hebben. Ja. Uh, heel erg bedankt dat je jullie standpunt hebt willen uitleggen. En, heel duidelijk. Uh, nou. uh, wij zeggen eigenlijk onder elkaar wel eens afschieten en lekker opeden. <laughs> nou, ja, ik moet zeggen. Ik, uh, maar, ik, het is een beetje cru. <laughs> het is een beetje cru, maar... Is het dan aan de voedselbank. <laughs> <Ja. laughs> we gaan uh, hierna uh, luisteren naar Hans uh, Rijmers over het jazzconcert wat hij morgen gaat uh, organiseren in de krocht. En we gaan nu even luisteren naar Tensici met The Wall Street Shuffle. aandeelhouders, de Wall Street Shuffle. Uh, aandeelhouder in CFM uh, is aangeschoten, aangeschoven, wou ik zeggen Hans, Hans Reimers. Ja. Welkom. Goedemorgen. Zo langzamerhand, ben je aandeelhouder. Ja, ja, maar zo beschouw ik het ook. <laughs> ja. Ik controleer het ook iedere ochtend zo van, hoe is het ermee, maar het gaat prima. Ja. Hey, uh, voor de mensen die je niet kennen, wie ben je? Hans Reimers, ja. en voorzitter van de stichting Jazz Antwoord. En nog een paar andere stichtingen, maar dat doet nu niet de zaak. We praten hier over muziek. Ja, oké, okay, heel kort. Dat is de reden dat je hier ook bent. We willen toch altijd de nevenfuncties van iedereen. Ja, eigenlijk neven. wel hoor, dat moet je ja. ook opgeven toch? Ja, moet je toch opgeven? Die heb ik al opgegeven <laughs> tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering. <laughs> oké. Okay. Dus ik zou zeggen, sla de boeken er even op na. <laughs> ja, oké. Okay. Nou, alle gekheid om stokje hand, uh, er staat hier wat te gebeuren. Ja, Verkeur. zonder. Zondag, uh, uh, maar even te beginnen, want dat vergeet ik meestal. Dus ik begin er nu maar mee. Half drie, de krocht, 15 euro entree, 8 euro voor studenten, uh, trio van Johan Clement met Phil Abraham. En dat is een Belg, dus ik heb dat nu op de goede Vlaamse manier uitgesproken. Ja, toen ik het las dacht ik Abraham, maar dat is ja, Abraham. Ja, maar dan ga je het weer met leeftijden, dat moeten we niet doen. Uh, uh, jazzmuzikanten Dan blijven we in de cultuur Van de jazzmuzikanten Dus voor mij is het Phil Abram Ik vind het ook wel lekker klinken eigenlijk. Ja, jazz is toch een beetje een Amerikaanse uh, ja, uh, Stroming ja. hè, bijna het, uh, het komt natuurlijk uit de oude, de oude gospel ja. hè, New Orleans uh, Dat komt vandaan ja. en, en dat heeft zich ontwikkeld Met uh, improviseren Op bestaande thema's Daar is in feite de jazz uit ontstaan He, dat er daarna nog heel veel stromingen zijn gekomen ja dat hoort zo, maar weet, dat heb je in de popmuziek ook weet je dat ik het een beetje ik, ik dacht op een gegeven moment van nou, nou weet ik wel een beetje wat jazz is, maar toen kwam vorige keer uh, gingen we het over big bands hebben en ja. Ja, toen werd er ook wel onder jazz gezet dat, voor mij is het redelijk eindeloos het scenario wat allemaal onder jazz valt, gelukkig wel ja, ja. Kun je daar nog eens een beetje een, voor, de, voor de leken een beetje benoemen wat nou jazz is en wat valt er nou buiten? Ja, dat is. Dat, gelukkig is jazz de, uh, niet definieerbaar. Oh, ja, je, kan, het... je kan niet zeggen van het is ontzettend moeilijk om een streep te trekken van dat is het wel en dat is het niet. Doe, eens, doe eens toch eens een poging. Nou, kijk, Frans Bauer is geen jazz. Hè? Ja. Daar zijn we het over eens. Ja. Uh, maar je hebt allerlei uh, subcultuurtjes die daar wel tegenaan hangen. Uh -huh. Je ziet ook alsmaar vaker uh, jazz- en bluesfestivals. Kijk, yes. de blues is natuurlijk veel ouder dan de jazz. Hè. De blues komt natuurlijk de oude, uh, de oude gospel, de blues, de katoenplukkers, noem maar op allemaal. Daar is het toch allemaal vandaan gekomen. Daarom is het ook zo lastig om te bepalen wat het wel en wat het niet is. Wat ik veel belangrijker vind is of de... De, uh, uh, uh, de soort muziek. Of die je aanspreekt. Dat nou, ik bepaalt zou je vertellen of je het wel of niet leuk vindt. Ik zou en welke naam eraan aan hangt. He? Of iemand nou zegt. Van, nou, dat vind mm -hmm. ik jazz. Of dat vind ik blues. Of dat vind ik funk. Of noem maar op allemaal. Ik vind het ook niet zo maar, vreselijk interessant. Maar ik, ik kan niet zeggen dat, uh, dat ik jazz leuk vind. Want ik vind bijvoorbeeld big bands vind ik heel erg leuk. Ja. Maar ik vind uh, andere jazz vind ik weer niet leuk. He? Dus dat nee. is voor mij echt een stroming. Oh dat, die, is, die, die, oh, dat heb ik ook hoor. Ja. Ik, ik, bedoel, ik vind ook niet alle, alle jazz leuk. Terwijl bij andere stromen kan ik dat redelijk aangeven. He, bijvoorbeeld ja. klassiek heb ik niet veel mee. Maar bijvoorbeeld popmuziek of hard- of rockmuziek. Dat ja. weer wel. Dus ja. Oh, maar er is... Uh... Uh, uh, kijk, uh, ik, ik, laat ik even simpel roepen. Uh, als het swingt, is het goed. Ja. He, maar dat wel... is misschien wel de ge grootste gemene deler van jazz. Ja. Dat het swingt. Ja, nou, niet alle jazz swingt. Oh, he, ik, bedoel, ik, nu er dacht zijn, ik dat ik het Nee, wist, maar, maar er zijn, er zijn avant-garde groepen. He, ja. Rondom bijvoorbeeld uh, uh, Michel Mengelberg, uh, Han Benning, uh, Guus Jansen, noem maar op. Dat, dat, dat Experimentele jazzmuziek. Oh, de, is dat het gepiebel? Het gepriegel? Dat ja. Piep, piep, piep, ja. Piep, piep, piep. Ja. Allemaal tegendraads en uh, ja. asymmetrisch. Ja, en dan ben ik al blij als ze gelijk beginnen en gelijk eindigen. He, dat, ja. Is, dat <laughs> is fantastisch. Ja. Maar verder. Hm. Ja, ik, ik kan er ook geen touwen vastknopen. Uh -huh. Maar een heleboel jazzmuzikanten... die kunnen dat zelf ook niet. Maar degene die dat, die dat doen... vergeet niet, hè. Uh, alle jazzmuziek is ooit, uitstaan, ooit ontstaan uit die stromingen. Wanneer je niet vernieuwt, dan gebeurt er ook niks. Het is een mm -hmm. evolutie. Ja. Hè, toen de eerste big bands kwamen in, in de jaren uh, 20, 30... Toen was dat revolutionaire muziek. Het toenmalige publiek kon daar ook niet zoveel mee. Maar het ontwikkelt zich. Sterke keurige mensen luisterden daar niet naar. Nee, dat hoorden er niet bij. Nee, klopt. En dat maakt het wel ontzettend... Die geschiedenis is ongelooflijk interessant. Ja. Dus de jazzliefhebber bestaat eigenlijk niet. Het is wat jij zegt... Je houdt van een stroming. En ja. die zit binnen dat kader jazz. Ja, klopt. klopt. Nou ja, kijk, uh, vroeger... Uh, uh, Johan Strauss schreef... aan de Blue Blauwe Donau. En het was toen de tijd... buitengewoon swingende ja. ja. Voor die tijd. Als je dat vertaalt naar de cultuur... Die wij, uh, uh -huh. zoals wij die nu beleven... Hè, en om ons heen zien was daar toen dat uit hele swingende muziek. Dat bleek ook wel. Wat was voor het grote publiek? Ah, dat, dat waren de dance parties zoals ze nu uh, zijn. Ja. Wat dan? Ja het, en, tijd... ja, het enige. wat wij daar missen en ja, dat het het enige wat wij missen en dat het Johan Straus heel erg goed voor elkaar. Die had toen de tijd de klak en dat waren betaalde bezoekers en die werden betaald om te applaudisseren. Hmm. Ah. En dat kennen wij nou niet meer. Nee, nee, nee dat is Maar het was, waren wel feesten. Ja, maar het was toch de voorloper van de top 40. Ja. He, ja. In feite. En ze noemen Bach toch wel eens de, de Jimi Hendrix van, de, van, de, van die tijd? Absoluut. He, ja. Het was toch ook Zeker. heel erg modern? Zeker. Zijn, zijn Zeker. Ja. Ik stel voor dat we even naar muziek gaan luisteren. kunnen mensen het even laten zakken. En dan gaan we A, zo terug uh, bij... Uh, je mag ook volgende keer gewoon even... Dat je jazz meenemen, dan kunnen we lekker naar jazz uh, luisteren. Nou, dan zijn we twee uur uh, klaar. hè. Dan e hoef je, nummer, heb uh, je verder niks niemand e meer zin. nodig hier als gast. We gaan nu heel toepasselijk luisteren naar de radio's met She Goes Nanana. -na, Na She's like a rainbow. Why she glows? Moves like a river. Turns while she flows. Ooh, yeah. And then she steals your heart. Away.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 En we zijn weer terug bij Hans Rijmers. Hans, uh, voor de muziek hebben uh, we het gehad over een aantal zaken met jazz en muziek in het algemeen. Maar nou even terugkomend naar morgen. Ja, Phil Abram, uh, Belgische trombonist en, en, uh, en zanger. Ja, dat is toch een man die heeft uh, inmiddels uh, op 50 albums uh, meegespeeld. Uh, dus dan ben je toch redelijk ervaren uh, uh, trombonist. Geeft les op het conservatorium in uh, Antwerpen en Brussel. He, en daar uh, specifiek op uh, jazz-improvisatie. Ja, en als je dan ziet met wie, uh, met wie of die man allemaal uh, gespeeld. Ja, uh, uh, je had het net over Charles de Vuitt. Nou, daar heeft hij ook mee gespeeld. Met uh, uh, Claude Terry en met uh, Didi Bridgewater, met Michel Legrand uh, Benny Bailey, uh, John, Nederland, uh, de Nederlandse drummer John Engels. Ja, en zo een heleboel. Dus kortom, een. Uh, fantastische trommelist. En we zijn blij dat hij er is. Want het valt niet altijd mee om uh, solisten te krijgen die je niet in een kroeg ziet. En dat is nou precies waar het om gaat. He, we proberen solisten te vinden die, die iets toevoegen aan het aanbod wat er al in de regio is. Want er is natuurlijk heel veel. He, er, is, er is natuurlijk de laatste jaren heb je een enorme opleving gezien uh, in, in niet alleen in Zandvoort, gelukkig. Ton Arissen doet dat fantastisch in Oomsteden. Ik ben daar hartstikke blij mee. Het maakt niet uit wat er gebeurt en hoe het gebeurt. Als de muziek gedraaid wordt, dan enthousi enthousiasmeer je een heleboel mensen. En dan komt dat gevoel dat komt vanzelf. Hè. Maar in Bloemendaal, uh, uh, in Haardlem wordt jazz gespeeld. Prima. Maar wij zijn de enigen in de regio die dat op een concertmatige manier doen. En jullie halen ook echt uh, mensen die nationaal bekend zijn. Uh, zelfs in, deze, in dit geval internationaal bekend. Ja. Die haal je naar zijn antwoord. Ja, ja, klopt. En daar gaat het om. Kijk, iemand die... Even kleine anekdote. We hebben uh, het seizoen geopend. Dit seizoen met uh, Deborah Carter. Deborah Carter stond... Anderhalf jaar geleden op de rol... Om te spelen hier in de krocht. Te zingen. Toen bleek dat ze... Drie weken voor die datum... Trat ze op in het Waben Nou, toen hebben we gebeld door Deborah Carter dat dat concert van haar in de krocht niet doorging. Okay. Dus dat gaf wel wat commotie. Ik zegt van ja, als je. Ik kan, hier, ik kan het hier niet verdedigen om 15 euro entree te vragen. als je drie weken daarvoor in het Waben Verkennemerland optreedt en iedereen kan de gratis de binnenlopen. Hm. Dat gaan we niet doen. Ja. Dat kan niet. Dus je moet zorgen dat je hier solisten krijgt die uh, uh, niet ergens zo optreden. En dat proberen we wel te doen. Mm -hmm. ja. He, met, met Benjamin Herman die geweest is en Louis van Dijk en noem maar op allemaal. Ja, die, ga je niet in een, die ga je niet in een kroeg vinden waar je zo naar binnen kan. Hey, mochten de mensen nou uh, nog iets meer willen weten over uh, Phil Abram. Uh, dan heb je een website, hè? wil je die nog even noemen? Ja, www.jazzazandvoort.nl en van Phil zelf, want die heeft ook een website zie je? Die heeft ook een website. Ja. Zal ik het even voorlezen? Dat is Phil Abram. En ja. dat schrijf je met P-H-I-L van Phil. En dan ja. Abraham. Dus A-B-R-A-H-A-M. Ja. -A -A ja. Abraham. Dus philabrahamaanelkaar.com. Ja. Phil ja. Oké. Okay. Mooie website. Staat een heleboel op. staan ook de, de laatste uh, albums erop. En van die nummers kun je ook uh, uh, een minuutje uh, luisteren. luisteren. Kijk, Ik ja. dus worden helemaal warm gestampt voor, uh, voor dit oh, concert. Hans, morgen. morgen dus, in de ja. trocht, half laat? drie. Half drie, wat kost het? 15 euro, studenten 8 euro. Uh, twee uur, uh, kwart voor twee, twee uur. Uh, kan iedereen uh, naar binnen, uh, kopje koffie, borreltje. Borreltje pakken, medezalen innemen. Lekker zitten, lekker luisteren. Mond houden als er gespeeld wordt. En daarna ga je lekker discussiëren of je het leuk vond. Dat vind ik ook zo leuk van jazz. Er is altijd lekker een drankje erbij. En het is altijd niet zo nou, stijfjes als andere... Nou, ja. je, je kan dat drankje, dat drankje mee naar binnen nemen. Ja, precies. Maar op het moment dat je in de zaal zit. Dan willen we geen gedonder meer van de Rinkel en de glazen nee, horen. Nee. Dan geven we de muzikanten het krediet wat ze verdienen. Hè, en doen daar hun ding. En zo hoort het. Oké, okay. nou heel veel plezier uh, morgen. Rans. Het gaat en absoluut leuk. En jullie voor je tijd en een goed weekend. En we gaan nu luisteren naar, uh, maar voordat ik dat ga vertellen, ga ik eerst nog even vertellen dat we hierna nog even de activiteiten en evenementen doen, die in Zandvoort uh, de komende weken te doen zijn. En uh, nu gaan we luisteren naar Andy met Voices. En dat is de agenda. Dus voor dit weekend een, een niet al te groot gebeuren. Hè? Ja, ja, het is een beetje rustig. Dat hadden ja. we aan het begin van de uitzending al geconstateerd. Maar in ieder geval vanavond. Ingebouwde krocht. Om acht uur is er een dansavond. Die is altijd uh, heel erg gezellig. Uh, Rob Dolderman die, uh, die uh, organiseert dat. Een geweldige dansleraar. Ik ken hem goed. Ik zou zeggen tegen iedereen. Dansschoenen aan. En uh, ga vanavond naar de krocht, want het is altijd erg gezellig en hele leuke muziek om op te dansen. Hé hey Don, het klinkt dat jij ook wel eens geweest bent. Ja, en ik ken Rob wel een beetje en ik ben ja. er ook wel geweest, ja, ja. En het is echt stijldansen? Ja, stijldansen. Ja, er wordt nog maar ja. weinig gedaan ja, ja, dat is wel een, heel erg nou, leuk. Het gaat wat populairder worden, ja? heb ik de indruk. Laat. Er komt ook wel wat bezoek naar uh, okay. dansscholen weer. En wat ja. is de gemiddelde leeftijd uh, dan? Uh, wat ik, ja, weet ik niet echt precies, maar wat ik zo zie zijn er toch wel uh, mensen van boven de veertig. Laten we het daarop houden. Boven ja. de 40. O, oh, ja. nog jonge mensen. Uh, redelijk, ja. ja. Het is een beetje een mix. Ja. Uh, en de muziek die gedraaid wordt is zeker niet uh, Victor Sylvester en al die ruikende muziek hoor. Het is best wel wat uh, moderner. Wat moderner. Okay. Dus, uh, en het is natuurlijk heel gezellig. En we hebben een uh, ertessoepcompetitie, uh, Ja, Betty? dat is morgenmiddag in Café Oomstee. Um, een heleboel deelnemers, en die deelname is gratis en vrij, die gaan uh, snet koken of ertessoep. En dan gaan een aantal mensen gaan dat proeven... En uh, die gaan beoordelen wie in Zandvoort de allerlekkerste etensoep maakt. Kijk. En je mag ook gratis komen kijken. Het is om half vier. Ik hoop ook dat de mensen die komen kijken ook mogen proeven. Dat weet ik niet. Maar uh, ik ga zeker kijken, want ik ben gek op etensoep. En uh, Dus kom morgen alle, Café Oomstee. Leuk. Nou, dan hebben we op het circuit uh, morgen de, de vier uur van Zandvoort. Dus hoort u wat uh, lawaai van die kant af komen. Dan komt uh, dat omdat uh, auto's vier uur een soort endurance race uh, doen. En uh, ja, dat gaat natuurlijk om de snelheid, maar ook vooral om uh, de kwaliteit van de auto. Om te kijken uh, ja, of die uh, dingen wel vier uur uh, op de weg kunnen blijven. Ja, en zelfs tegenstanders van het circuit uh, kunnen niet zeggen dat uh, daar allerlei uh, problemen zijn. Ze kunnen voor niets het circuit op. Kijk, dat is een goede toevoeging. Oké, okay, en dan, uh, dan gaan we het laatste van dit weekend. Uh, daar hebben we het eigenlijk net uitgebreid over gehad. Met Hans, Rijmers. Dat is Jess in Zandvoort. Morgenmiddag in de krocht. Om half drie. Wat? Een half uurtje eerder gaat de zaal al lopen, Maar om half drie gaat dat van start. En dan de bar battle. We hebben weer een bar battle. Maar dan de 17e februari. Dus dat is niet deze week. Maar dat is over, nou, over twee weken denk ik. Ja. Um, en dat gaat, het thema is de tijdmachine. En Dat is in Café Klikspaan. En de aanvang is dan 8 uur. Het goede doel staat hier niet zo snel bij. Maar ik weet wel dat je een auto kan winnen van 3,500 tot 4000 euro. Dus mijn fantasie is dat dat waarschijnlijk geen nieuw is, Don. wat denk jij? Nee, ik denk het ook niet. Maar het moet een... Ik heb begrepen dat het voor Kika is. Voor Kika? Ja. De twintigste februari is nog een tijdje weg. Maar het is al vast om... ...op zolder te gaan zoeken... want ...dan hebben we een rommelmarkt... Ja. ...in de krocht... ...van s morgens uh, tien tot smiddags vier... ...en uh, u kunt daar een steentje huren... ...of een tafel huren... ...en daar uh, overbodige spulletjes verkopen... ...en dan gaan we... ...op diezelfde twintigste... ...kunnen we ook nog smiddags... Uh, ...naar uh, het kerkplein, naar de kerk... ...en daar is weer een van de classic concerts... ...maar we zullen ongetwijfeld... ...in goede zand Zandvoort... ...voor de 20e nog uh, wat aandacht eraan gaan besteden aan uh, de optredenden en uh, al ja. dat soort zaken meer. Nou, dan hebben we nog wat excursies in de Amsterdamse Waterlijnduinen. Uh, morgen een wandeling met natuurgidsen. En die begint om uh, 1 uur. En het vertrekpunt is uh, de Oranjekom. En, heel mooi, het is uh, gratis. En dan uh, zaterdag 12 februari, dus dat is aanstaande zaterdag... De snetwandeling, nou, Betty, dat is wat voor jou? Ja. Is dat van wat, ja. wat morgen overblijft? Ja, dat denk ik. Ja, ja. Zetten ze gewoon buiten, want het kan. Ja. Ja. En dus te langer de etensoep staat, dus des te lekker is die. <laughs> een snetwandeling, een wandeling die uitloopt op soep. Nou, dat uh, begint om uh, 10 uur aan zijn zaterdag. En dat is ook opnieuw in Oranjekom. En de toegang is 7.50. Dan uh, op zondag 13 februari, dus dat is over een uh, week. Wandeling met natuurgidsen, maar dan voor vroege vogels. En dat uh, is dan al om 8 uur. En ik neem aan dat het zo vroeg is, omdat de dieren dan zich wat beter laten zien. En dat is de ingangstand voor het dus Dat is hier de ingang uh, dichtbij. Maar dat is weer gratis. En dan de laatste: dat is zondag 20 februari, dus over twee weken. Weer een wandeling met natuurgidsen om 1 uur in de oranje kom. En de toegang is ook gratis. Zoekencentrum oranje kom. Dit was uh, goedemorgen Zandvoort alweer, Richard. Uh, de gastvrouw vandaag en redactie, die uh, was van Yvonne Roosendaal, regie en uh, muziek en techniek, die uh, was van Pascal van der Beek, uh, naast mij uh, zitten Betty van uh, Faust en Richard Buitenik. Betty van de Forst. Oh, van, van de Forst. Forst to, van, van Forst. Van Forst, ja. Van Forst tot Forst. Moeten we ja. toch maar even printen in het vervolg, ja. <laughs> Betty van Forst. Nou, misschien horen we Betty nog eens later terug, maar daar moeten ze nog beslissen. Richard, ik vond het heel leuk, zeker omdat het, het eerste keer was om ja. jou te presenteren. ik vond het ook heel leuk, Don. Het was mij erg bevallen. We wensen alle luisteraars een geweldig goed weekend toe. Wat minder storm morgen. Ja. Lekker strandkutten. Nee, nee. Prettig weekend. En tot volgende week. En we gaan nog even luisteren naar de volgende muziek: dat is Miley Cyrus met The Climb.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 Op het GroenLinks-congres in Utrecht is het debat bezig over de steun van de Tweede Kamerfractie aan de politietrainingsmissie in Koenders. Zes indieners van een motie over de missie gaven een toelichting. Ze zijn het niet eens met de steun aan de trainingsmissie, maar prezen over het algemeen de inzet van de fractie en de manier waarop tot een oordeel is gekomen. De moties worden zometeen in stemming gebracht. De zwaarste is een motie van treurnis. Maar de indieners ervan benadrukten dat het niet de bedoeling is om fractievoorzitter Sap onderuit te halen. Na de vanmiddag houdt Femke Halsema haar afscheidsspeech... Het congres van GroenLinks is live te volgen via het digitale kanaal Politiek24. In het noorden van de sinai woestijn is een deel van een belangrijke gasleiding ontploft. Door het gebied lopen gasleidingen naar Israël en Jordanië. Het is onduidelijk wat er precies is geraakt en hoe grote schade is. De Egyptische autoriteiten zeggen dat de explosie een aanslag is van saboteurs die misbruik maken van de onrust in het land. Het Egyptische leger heeft de gastoevoer afgesloten. In Cairo is president Mubarak samengekomen met ministers uit de nieuwe regering om te overleggen over economische zaken. Na de massale demonstraties van gisteren is het nu redelijk rustig op het centrale Tahrirplein Er staat geen grote protestmanifestatie gepland. Morgen willen de betogers wel weer een grootschalige demonstratie houden om het vertrek van Mubarak te eisen. De inspectie gaat onderzoek doen naar het hoge aantal zelfmoorden in gevangenis De Bospoort in Breda. Daar beroofden vorig jaar vier gevangenen zichzelf aan het leven. In heel 2010 werden in de 29 Nederlandse gevangenissen 18 zelfmoorden gepleegd. Het relatief hoge aantal van vier zelfmoorden in Breda kan op toeval berusten, zegt het ministerie van Veiligheid en Justitie.